KWF-kankerbestrijding heeft aangifte gedaan tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland. De gezondheidsorganisatie beschuldigt de fabrikanten van zware mishandeling... en valsheid in geschriften, onder meer met de sigaret. Die is zo gemaakt dat teer en nicotinemetingen gunstiger uitvallen. De branchevereniging van de Nederlandse tabaksindustrie zegt in een reactie in het AD... dat de producenten niets illegaals doen. President Trump wil dat het Huis van Afgevaardigden vandaag stemt over zijn zorgwet... Gisteren werd de stemming uitgesteld vanwege onenigheid binnen de Republikeinse partij. Trump voert de druk nu op door te zeggen dat hij bij een afwijzing niet met een nieuw voorstel komt. Dat betekent dat Obamacare dan blijft bestaan. Het zorgstelsel van Trump moet een besparing van 150 miljard dollar opleveren. Het CBS werkt aan een manier om Twitterberichten te analyseren en zo spanningen in de samenleving te meten. Het is nog een proef, speciale afdeling Big Data gaat bekijken welke Nederlandstalige tweets woorden bevatten die op sociale spanningen duiden, zoals terreur, angst en geweld. Die berichten worden afgezet tegen het totaal aantal tweets, zodat te zien is hoeveel er wijzen op sociale spanningen. Nu kunnen Twitterberichten alleen nog maar achteraf worden geanalyseerd, maar het CBS wil dat realtime gaan doen, zodat te zien is wanneer er sociale spanningen aankomen. Het weer, vandaag opnieuw vrij zonnig. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog. Maximum temperatuur 16 graden. In het weekend wat meer bewolking en iets frisser. Na het weekend is er weer meer zon. Dit was het NOS. DfM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht bij nieuwe brug 2 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Thank uh you. -huh.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 U gaat luisteren naar Midnight Blue, vervolgens van hetzelfde album, Chitlins Concarne.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 Ik ga hem niet helemaal draaien, want daar, daar doet de uitvoering te lang voor. Maar ik vond het wel leuk om een stukje te draaien... ter nagedachtenis van Chuck Berry met alles wat hij betekend heeft... If the woman told my mother Say this born a bone for good luck <laughs>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 Um, een van de grote in de blues in Amerika. Hij heeft in 1967 een album gemaakt. Het heet Born Under a Bad Sign. Nu gaat luisteren naar As the Years Go Passing By, Albert King.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 en na het nieuws van 11 uur ga ik daar natuurlijk mee verder... en draai ik ook het tweede nummer van dit uh, mooie album. Dat heet O oh, Amor en, en Pas. Hij wordt erop vergesteld op uh, trompet door Mike Lawrence' trombone.